Uit de peiling bij afdelingen in het hele land blijkt dat partijleden bang zijn dat ze in de gemeenteraad weinig kunnen bereiken. Terwijl ze er wel zo'n 30 uur per week mee kwijt zijn. Bij de vorige raadsverkiezingen in 2006 gaf bijna de helft van de lokale afdelingen aan te worstelen met het vinden van kandidaten. Politieke partijen hebben in de loop van de tijd zoveel leden verloren dat de spoeling dun wordt. Veel partijen beginnen vandaag met de campagne voor de raadsverkiezingen die op 3 maart worden gehouden. Het Amerikaanse parlement stuurt een onderzoeksdelegatie naar Amsterdam en Londen. Het team bestaat uit medewerkers van de Commissie Binnenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden. Ze zullen nader onderzoek doen naar de mislukte aanslag van de eerste kerstdag op een Amerikaans vliegtuig dat vanaf Schiphol was vertrokken. Het team wil informatie vergaren over het verhoor van de Nigeriaanse verdachten van de aanslag. De WK in Japan gaat naar de eerste dag bij de vrouwen, de Zuid-Koreaanse Sang-wa-Lee, aan de leiding. Sayuri Yoshi uit Japan en de Duitse Jenny Wolf zijn tweede en derde. Sophie Nijman, Lotte van Beek en Sanne van der Star bezitten de plaatsen 11, 12 en 13. Het weer. Eerst af en toe zon, later van het westen regen. Het wordt tussen de 0 en 3 graden. Dit was het NOS. Show.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 Vind je ook niet? Het is het Haiti. Ja, Haiti. Ja. Yes. Ik ben elke keer weer verbaasd over die berichten. Gewoon 50.000 slachtoffers zijn er gevallen. Minstens, hè? Minstens, hè? Er zijn want, nog een heleboel vermist. Ja. ja en, het is wel erg, ja. 50.000. En gewoon al die mensen die op straat liggen. Echt die, de, de, de lugubre voor woorden ook gewoon. Ja. En dus, en dan zijn er, maar wat ook altijd weer opvalt, de mensen zo in shock zijn. Want die zitten dan op straat te wachten tot er hulp komt. Ja, en die schijnt gewoon bijna niet te komen. Of die komt nee, er niet doorheen. Maar die, dan denk ik van jongens, uh, het is heel erg dat je op straat zit maar ga met z'n allen wat doen, weet je want het lijkt alsof ze zo apathisch worden zo, uh, ja, echt ja, zo we hebben meer landen last van, dat ja. een apathische gevoel zo. maar wij hebben altijd maar het idee, we moeten door we moeten door, ja, ja, en zij blijven waar. meer in het moment hangen en ja, het is, het is wel triest allemaal want er zijn nu ook plunderingen en er, er zijn niet van 40. nee, laat ik niet overdrijven 4000 gevangenen ontsnapt ja, ontsnapt, hè? dus dat maakt het ook allemaal niet echt plezieriger dus hadden echt zo van Wow, wat gebeurt hier ja. met die aardbeving? Nou, ten eerste oh, al. Rennen! Is het al. Heel bijzonder dat ze ontsnapt zijn. Of dat ze het hebben overleefd. Want zijn gevangenis stort natuurlijk ook in. Ja, maar dus, ja, die uh... zal niet van het beste materiaal gemaakt zijn, denk ik. Nee, daar wordt niet alles dus, uit de kast vandaan gehaald. Om dat goed in elkaar te zetten, natuurlijk. Nou, verder uh, goede bericht natuurlijk. Het kabinet is overeind gebleven. Hij kan er ook zo laconiek over zijn, nou, ook hè? Balkende. Net aan, hè? Net aan. Ja, ja, net aan, de balken. Ja, het was wel een spannend weekje. Nou, werd ik vanochtend. Hoorde, wat ik vanochtend toevallig uh, langs zag komen: ja? dat prins Willem-Alexander zijn schouder heeft gebroken. Nou, nou. Nou komen we echt de belangrijke ja, berichten voor, zijn, schijnt, zeg. Ja, dat is echt koningshuis warm En hij heeft hem zelf ook even teruggeduwd, gewoon nog. Ja, dat weet je al. Ja, en hij heeft ook nog wat rondjes extra gereden. Hij echt dacht, hard? ik wil me die en toe, wil ik mee, natuurlijk. Oh, ja, ik, ik was zo niet verder gekomen dan de kop. Ik denk, ik ga zo nog even kijken. Nee, hij Of Maxima de een... verpleegspakje aan moet doen. Ah, hmm. dan wordt het allemaal nog wel iets leuk. Nee, hij blijft wel gewoon in, in de running, hè. Hij oh. wordt inge, ingezwachteld en uh, hij blijft allerlei openbare dingen uh, ja, open kan, en zo. Ja, je kan hem niet in het gips doen of wat dan ook, hè. Het is het nare als je een gebroken schouder heeft. Mijn zus had ook van de zomer haar schouder gebroken. Ja. Maar je kan helemaal niet uh, niks doen. Nee, nee. Het nou, ja. is uh, lastig. Nou, hij gaat wel wat doen, dus hij gaat niet thuis zitten. En je staat verbaasd hoeveel mensen altijd zeggen: hé, hey, gozer, hoe is het dat ze je op ja. schouders slaan? Oh, wow. ah, weet je. <laughs> dus er moet wel voorlichting komen om onze uh, pre-, of ons president, moet je mee ons, onze. Uh, uh, ...print bij te staan. Ja, zeker. Oh, er moet die... gewoon een... Uh, moet een, een soort uh, persoonlijke ruimte... ...die mag niet getrotseerd worden. Nou ja, hij krijgt toch nooit van die heel veel schoudersklopjes... ...de laatste tijd. Nee, nee. Dat vind een beetje kan tegen wel, al die schoudersklopjes. Oké, okay, de show zit altijd vol met... Uh, ...toch wel, uh, nou, redelijke gitaartjes. ik denk, die saxofoon mag ook wel weer eens een keer komen. Die ontbrak wel een beetje de laatste tijd. En nu what can I say... zei Andy Lewis. Jazz op de vroege morgen hier. Bij Toepak Leeft. Welkom. En het is nog donker buiten. En geniet nog even van de sneeuw. Ik zag in het Halems uh, Dagblad dat er een wedstrijd wordt uitgeloofd. Ja, hou je vast. Er is een wedstrijd. Wat valt er te winnen? Nou, als je nu nog even wat foto's maakt van onder andere sneeuwmannen of vrouwen. Ik okay. heb ze niet gezien nog. Maar die moeten wel gemaakt worden. Die sneeuwmannen kennen we nou wel. Moeten Ik heb er één sneeuw... gezien met twee borsten. wie oh, hey. was op tv. Oh ja, nee, het moet hier in de buurt. Maak daar foto's van. Stuur ze in uh, naar de Heemstedse krant. En dan heb je kans op. Kom maar naar beneden. Een slijslag, zeker een bond van 5 euro of zo. Nou, waarvoor die negativiteit nou weer op die zender? Nee, 4 gigabytes USB-sticks. Oh yes. Zo. Dat is nog eens wat. Nou, start de muziek maar weer, dames en heren. Ja. Dat zijn nog eens Nou, ik, ja, oké. Okay. Even positief. Je kan er ook natuurlijk helemaal niks van krijgen. Dat is ook nog wel waar. <laughs> nou ja, de eer, eer gewoon. Ja, ik heb ooit een keer een stukje voor een krant geschreven. Ik had geen prijs, maar je werd afgedrukt. Nou, ik was toch vereerd? Ja, dat is. Dus uh, dat, dat is toch altijd wel weer leuk. Dat is wel waar. Nou, het is. Uh, ja, ik, ik zie nog steeds. Ik heb dat zo ontzettend op voet gevolgd dat van Balkenende. Ik oh, ben toch echt de hele on... nacht opgebleven. Nee, dat niet. Ik heb wel gehoord dat ze het virus s'nachts bezig waren met praten. Maar ja. dat hij er zo met, zonder kleerscheuren van afkomt, dat vind ik wel bewonderingswaardig Ook want toen hij ook die die persconferentie deed, weet je, nadat het boek was uitgekomen, die bestellen. Ik vind sowieso die, de presentatie van, de, van dat boek, vond ik al, hij kwam oplopen, die man, die Davis, ja. David's en of hij een heel geweldig mooi boek had geschreven. Hij glimlachte en dan liet hem zien en denk van, wat, het is een feestje wordt het momenteel. Het ja, ja, was hij helemaal geen feestje. Hij kreeg, hij kreeg zijn five minutes of fame, kreeg nee, hij. Dat bleek wel. Dus dat was het gewoon. En dan ging, ging Balken en daarop reageren. Zo van, ja, ik ben erg blij met dit boek. Er staan goede dingen. En noemde drie goede dingen, de rest was gewoon allemaal stront wat erin zit, allemaal stront wat over hem heen werd geknikkerd. Maar goed en uiteindelijk uh, was het boek redelijk negatief over hem en er waren nog mensen van Nova en van, hoe uh, heet het andere programma nou, van de VPRO, Argos. Die hadden zoiets van, ja dit is nog een positief boek hoor, want we hadden het nog veel negatiever kunnen maken. Dus kan je ja. nagaan wat voor ellende er allemaal over is. En nog heeft hij het allemaal overleefd. Je moet ook niet in een strand roeren, want er komt allemaal rotzooi over. En wat een tijd en energie en geld erin gestoken is. En ja. uiteindelijk, we gaan gewoon door. En er gebeurt eigenlijk niks Er gebeurt niks. Ja, wat hebben een... we ervan geleerd? Niks ook. Oh uh, nee. Het was een leuk uh, stukje amusement, uh, nee, het enige, amusement. Het enige wat hij zei van ja, als hij toen geweten had wat hij nu wist, had ik niet gedaan. Ja. Ja. Oh, maar dat heeft heel veel moeite gekost. Want dat had hij... Ja, dat, dat kreeg je al beeld... bijna zijn bek niet uit. Ik denk, je je niet Dat kan ja, je uit. toch Goh. over alles zeggen met je leven? Ja. Maar goed, ik vind wel... Hij is op zijn manier wel met zijn billen bloot te gaan. En je kon het ook een beetje aan de mimiek van zijn gezicht zien. Dat je denkt, ja... Oh, hij is er helemaal niet blij mee. Eindelijk, we hebben echt de emotie van Balken. Maar ik denk ook echt dat als, uh, als er verkiezingen zijn. Dus echt uh, voor, voor het land zelf. Dus niet voor de gemeente. Ja. Dat hij dan ook lekker zegt. Van, nou, doen wij maar niet meer bovenaan. Ik ga <laughs> gewoon een lekkere baan zoeken. Met de leuke bonussen en zo. En ik ga gewoon een beetje rustiger in de te leven. Nou, ik, Lijkt me heerlijk. Ja, ik, gun ik gun het hem ook van harte. Ik gun het he? hem ook van harte. Wat er alleen die man allemaal heeft veroorzaakt. Nou, sorry, bakkenvol. bakkenvol. Bakkenvol. En dan mag genieten gewoon. Ja. Nou, ik zei het al. Geniet van de saxofoon, want hier is hij weer. Jawel, de plaat met zijn gitaar in het deur. Ze zijn doorgebroken, eindelijk. Going back to the zoo is een Nederlands beentje En ze waren natuurlijk in de wereld, door. Ja, en dan breek je door. Electric. There is a song I sing. I don't know where. Die er ook wel klaar mee is. De mensen zijn zo een beetje klaar met die sneeuw ook, hè? Dat ja, ik heb al van gehad, van. had ik het wel gehad hoor. Wordt het zo, zo depressief. geweest, Precies die sneeuw. Zo Dus is. Is leuk heb ik gezien dat het er is. En het gezeur over de aarde opwarmt, dat geloof ik helemaal niet meer. Nee, dus... het wordt alleen maar koeler. Maar uh, het doodt nu echt hier. Ja. Ik echt. rij echt hierheen op mijn fiets en ik denk, zou ik nou wel of niet mijn handschoen aan doen? Gewoon de dus, dan doodt het. Kijk uit, Voordat je week krijg je iets met je hart en dan word je opgenomen en dan sta je in de krant en dan, net als met uh, Joep van het hek. <laughs> Heeft hij wat aan zijn hart? Ach, zo, zo cheniland. Nee, chen <laughs> Die kwam in de krant van... Hij heeft iets met zijn hart. Hij is opgenomen. En het ziekenhuis... Een heel uh, spannend verhaal eroverheen. Dan kwam hij zelf uh, met eigen berichten naar buiten. Toen hij dat hij... Uh, hij was uh, parmantig op de fiets gestapt. Zoals je altijd een druk is te Parmantig. <laughs> Doet hij anders nooit natuurlijk. Als je op de fiets gaat, denk ik van nou, ik heb geen handschoenen nodig. Het was voor mij alweer anderhalf week geleden dat het gebeurde. En ga, ik ga uit eten. Dan nou, kan vast wel wat in, want hij heeft een flinke mate ook. Dus hij rijdt zo. En de halve denk je, oeh, het is toch, oeh, wat frisjes om handen. Dus hij probeert die handen Een beetje op te warmen. Dat lukt niet. Dus ik denk, nou, weet je wat, als ik straks nou in het restaurant kom, ga ik meteen even naar de wc. Even onder die warme kraan. Komt hij in die, of in het restaurant daar? Geen warme kraan. Kan kon ook zo gauw niet bij de wc komen. Hij denkt, nou, ik ga gewoon zitten. En toen gingen ze tintelen en dat gaat toch. Dat kan Eigen, heel zeer doen, dat ja. heel zeer. En toen ging het eigenlijk naar de vlakte. Is het ook een stoere man ook, gewoon, hè? die gewoon aan tafel gaat zitten met koude handen. Echt, petje af, man. <laughs> Hoe is het met die huishoudster van Heb je nog seks met die huishoudster? Oh, sorry, daar mag ik niks over vragen. Dat begrijp ik ook. Lekkere vent, vind ik het ook. Nou ja, maar nee. het is wel uh, het slimste als jij bevroren handen hebt om ze gewoon onder de kou aan te houden. Wel. Dat voelt dan als warm water. Dat is hetzelfde als je brandwonden hebt. Dan moet je eigenlijk niet met ijskoud water gaan koelen. Je doet het wel natuurlijk omdat je, ja, je gaat het niet helemaal afstellen. Maar het beste is als je een temperatuur vindt die net even warmer is of net even kouder is dan wat je hebt. Dan kan die die veel beter. Want anders gaat de huid trekt die dicht en koelt die niet. En dan trekt de warmte naar binnen. Nou, ik hoorde ook gisteren zeggen: van let erop als je je verbrandt. Zorgen dat je gaat koelen dus met lauw water. Ja, lauw water. Omdat je anders helemaal je hele lichaam onderkoeld raakt. Zeker als je dus een flinke blauwe brandwonden hebt ja, met baby's ja. en zo. Ja. Ja. Als je die gelijk uh, onder de koude douche zet en zo. Dat zal weer onderkoeld raken. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee, dus je moet er gewoon... Uh, met Echt lauw water is wel belangrijk. Maar goed, als je niks anders bij de hand hebt, dan zet je hem ja. gewoon in de sloot. Ja. afkoelen die je hebt gewoon. Tot de klappertand, het blauwe ja, het is, Nou, Het is alleen komt, jammer, he? jammer dat zo'n botjes breken nu... als je ze door het ijs wilt duwen. Maar ja, oké, okay, het, het, het is even niet anders. Ja goed, Toepak lezen 20 minuten over 8 in het uh, Radio 5 Ton. Ach, wat zit toch borden vol met informatie allemaal. Wat lees ik nou toch weer in de, op de kletskant van Nederland? Marco Borsader omzeilde fiscus. Marco Bazzata heeft de jarenlang miljoenen euro's belastinggeld ontdoken door de inkomsten van zijn cd op Curaçao te laten binnenstromen. Zo hoefde de zanger nauwelijks iets af te dragen aan de Nederlandse fiscus. Dit melden diverse ex-medewerkers. Ja, die komen nu met, met stroom naar buiten ja. natuurlijk. En de van die vierte artiestenbureau, heet het ook weer Tech, was het Tech? Group was het voor en het werd allemaal geadviseerd omdat hij dacht: van, Nou, ik ga daar ook een carrière starten op Curaçao. Dan heb ik daar alvast wat geld op de bank staan. Dat vind ik wel heel slim van hem. Maar nu... ze komen nu gelijk uh, met hun grote lange armen dat geld halen, zeker. Bij. Ja, hoor. Hij heeft het aangegeven en hij heeft nu een. Uh... Een schikking getroffen en hij maakte een paar miljoen over of vooral over. Maar was dat een speciale regeling ook? Want je kon toch voor het eind van het jaar ja. je aangeven of je liggende geld had en dat deed hij toen. Dat heeft hij maar gedaan, denk ik. Ja, maar ja, dat is gelijk weg. Hij is niet God. zo zielig meer in één keer ook, hè? Nee, helemaal nee, niet. Nee, helemaal speel. niet. Nou, maar hij is ook wel weer heel blij. Volgvreten, veertiger. Hè? Ja, volgvreten, veertiger. Het, is wel een, het klinkt wel mooi. Het is een mooie alliteratie, ja. Ja, dat wel. Maar uh, Marco Borsato is ook wel weer blij deze week, want oh. hij is verkozen als Twitter-artiest van het jaar. Ach, kijk! Ja, donderdagavond ontving hij uh, in Theater Carré ontving hij de titel, want er waren nog een paar duizend gebruikers van Twitter die Borsato een stem gegeven hebben. En hij werd omschreven als, niet als een volgevreten veertiger, maar grappig, goud eerlijk, hé... Hey. Nou, dat zie we. Ja, ja nou dan gaat in één eerlijk. keer mijn bericht weg. Wat doe jij? Ik doe niets. Nou ja, ja, grappig. Goud eerlijk, opvallend en vooral trouw aan zijn Twitter. En er waren ook andere kanshebbers nog. Het was Nico Dijkshoorn, de schrijver en uh, radio-dj Michiel Veenstra... en politicus Femke Halsema. Maar uh, ik had ook gezien op de televisie dat hij iedere dag maakte een fotootje van zichzelf... of via een oh, wekker ja. met een petje. Ja. Nou, en uh, hij heeft gewoon iets al van 140 foto's of zo. Verschillende foto's met allemaal andere... Petjes en dingetjes. En ja, je hebt natuurlijk ook kinderen. Dus zo heb je ook. op komt zo'n ridderhoedje. Of, oh, wat leuk. Weet het dat dus, is. Uh, Spiderman Spider-Man en al die dingen. <laughs> ja, je hebt zo wat tijd over op zo'n dag, hè? Ja hij ja, ja, ja, ja. heeft de handen vol, maar hij zit footjes te maken met petjes, nou goed nou, als we het <lacht> toch over Twitter hebben, PvdA-kamerlid Chantal Gillard heeft verbazing gewekt met Twitterberichten waarin ze een relatie legt tussen opwarming van de aarde en de aardbeving van Haiti komt dat door Twitteren? nee, ja Oh, Twitter heeft zoveel <lacht> invloed nee, ze zegt dus dat door de opwarming van de aarde, dat daar de aardbevingen op Haiti zijn veroorzaakt en nu heeft ze zelf al toegelegd, nee sorry er zijn maar zoveel tekens op de, de, de, de met dat Twitter. Dat ik niet helemaal precies kan zeggen hoe het aan nou elkaar zit. Maar ze zegt wel dat het iets met de klimaat te maken heeft. Maar niet helemaal precies de. Nou, ze probeert het uit te leggen, maar dat lukt niet met Twitter apparaten. Dus nou ja, dat nou, Ja, dat, ja dat heeft niet zoveel met elkaar te maken. He, daar komt het... Je mag ook maar één zinnetje erop zetten, geloof ik. Hè? Ja, ik, ik hier. Jij ja. daar? <laughs> Zo van Mi Tarzan, you, Jane? Ja, zoiets. Ja, okay. ja, dat zijn leuke berichten. Kijk, uh, Daar uh, heb je gewoon iets mee natuurlijk. Nou, uh, straks nog veel meer berichten. Onder andere ook wat uh, berichten uit de regio. Ik ga ze gelijk opzoeken. Dat is goed. Private Affairs. Nu op de zender. The Virgin's. Bericht over private affairs of private parts. Ik werd het niet vorige week. Hadden we echt weer van die dramatische verhalen van mannen die elkaar zingen aftrokken? Dat hebben we vandaag niet meer, hè? Afdrijven, afdrijven. Dat was het ja. Ja, dat was inderdaad een huh. na verhaal. Huh. Huh. Huh. Ik heb het teruggeluisterd. luisteren. ik denk, wat van tijd zeg. De vroeg vanmorgen ja, ik denk dat de mensen die afdraaien. in bed geluisterd hebben... dat echt uh, gelijk automatisch even voelen van... Oh, hij zit er nog. Hij zit er, nog. Zit er allemaal oh. nog. Oh. Mijn vrouw heeft zich ingehouden... of mijn man heeft zich ja. ingehouden vannacht. Uh, het is tijd voor de lokale berichten. ja Ik heb een heel leuk bericht over de negenjarige Lea Bos. Die uit, Leo. Uh, ook uit Zand Lea. Oh, Lea. Lea, meisje okay. ja. Met E-A-H. Uh, e dat vind ik ook wel mooi geschreven. Maar zij heeft zich geplaatst voor de grote finale... op 26 februari aanstaan in het pand in Bussum... Voor de voorrondes, uh, via de voorrondes voor het programma Kinderen voor Kinderen. En samen met nog tien andere zangtalentjes uit Noord-Holland... is zij uit een groep van 260 kinderen uitgekozen... om naar de provinciale finale te gaan. Dus uh, zij is eigenlijk dus gewoon bij uh, New Wave bezig. Daar leert ze keyboards. En uh, binnenkort gaat ze uh, op gitaarles. Maar nu gaat zij dus zanglessen al volgen weer... ter voorbereiding van de grote finale. Ik vind het toch wel leuk. Dus Lea, doe je best. We zijn trots op je. Hartstikke stoer. Veel voorbijgangers is het even wennen die er langs lopen. Uh, ineens is namelijk een doorkijk naar het huis te man pad. En lezers bellen uh, flink naar de krant en naar de gemeente van. Oh jee, dat hele pad is vrijgemaakt. Bij uh, Heemstede is dat. Uh, daar komen vast wel appartementen. Want al die bomen, ja. die mag je niet zomaar uh, kappen. Nou, uitleg. Er Kom, komen geen appartementen. Er blijft gewoon een vrije oprijlaan. Maar de bomen zijn al jarenlang ziek. En die zijn in 1990 ook nog eens een keer gerestaureerd. Er zijn stalen pennen ingegaan. Ze hebben er alles aan gedaan om die bomen te, te behouden. Die bomen die, die, die zijn echt mega oud. Geloof. Ik geloof 200 jaar oud of zoiets. Maar ze zijn echt versleten. Ze zijn klaar. Ze kunnen er niks meer. Dus die bomen zijn gekapt afgelopen week. En dat was nu een, ja, uitermate goed... Uh, de goede tijd, omdat namelijk de grond bevroren is en dan wordt er geen moddertroep. als ze dat gaan zagen en zo. en oh, als ze dat ja. moeten gaan vervoeren. Dus al die bomen worden weggehaald. Er komen wel nieuwe bo bomen voor in de plaats. maar dat duurt natuurlijk wel even voordat het weer een beetje met je body heeft. Het duurt sowieso nog eventjes voordat ze weer de goede grond in kunnen. want het is natuurlijk wel hartstikke bevroren hier en daar. Ja, maar wees gerust, er komen geen appartementen. Het blijft gewoon een oprijlaan. aan. Oké. Okay. Uh, er is weer een uh, kampioenschap gehouden in Café Koper. De open kampioenschappen Schule voor Dames. En uh, het was dan ook zo dat ze zeiden: de dames mogen joelen en de heren mogen joelen. Weet je, ze dus we mogen wel heren kijken. En uh, Hanneke van Dam is een joelkampioenen geworden. En uh, degene die vorig jaar dus gewonnen had, Blinda Geurensen, ja, die is uiteindelijk uh, op de gedeelde vierde plaats geëindigd. Want dus zij heeft haar uh, kampioenschap niet kunnen continueren. continueren. Maar het, uh, het was weer uh, continueren. Ja, dat is een hè? mooi, naam. mooi, het is mooi weer, woord. Ja, ja. En dat was dus weer een hele gezellige avond. En binnenkort is dan uh, het heren. Open kampioenschap, dat is aanstaande 23 februari. Oh, dat is mijn zoonjaar. Ja, sorry, dan kom ik niet. Maar dan uh, mogen de heren weer uh, een poging wagen om het showkampioenschap te winnen. Het is natuurlijk op zich wel heel gezellig. Het zijn kan natuurlijk je, echt oud-Hollandse kinderspelen. Het is stenen in een gleuf te krijgen. Ja, uh, sommige mensen geloof, hebben hoor. toch lak aan de snelheid of gladheid uh, en dat soort dingen. Want ja, vorige week heb ik nog opgeroepen, want het was een beetje teleurstellend. Had de politie ook geporst langs de Zandvoortse Laan in de buurt van waren Er waren weinig mensen die echt hard hadden gereden. Dus de, spek, of de kast werd weinig gespekt. Nu waren er toch weer fors wat bekeuringen. 46 bestuurders reden harder tussen half 4 en 6 uur s avonds. De hoogste snel, gemeten snelheid was 72 km per uur. En... Uh... Uh, de controle werd gehouden op 4 januari. Dus, nou, positieve berichten. Weer komen weer wat geld binnen, is goed om te weten. Zover even de regioberichten en even een vaag plaatje. Moet je even doorheen luisteren, maar hij is wel leuk. Everything, everything heet de band. My keys, your boyfriend. Dat Lucifer's klinkt al leuk. Klinkt spannend. Ja. Yeah. I can't make new memories live. is Goed zeg, grappig dit. Everything, everything, my keys, your boyfriend. Ja, je hebt van die sleutelavonden geloof ik dat mannen dan bij elkaar gaan zitten. En dan gaan ze, gaan doen ze de sleutels van hun huis doen ze in een potje. En dan rusten ze door elkaar en dan mag je trekken. En dan denk je, ha, ah, kijk, nou mag ik bij jouw vrouw in bed slapen. Dat soort dingen. Nou, als we het toch over, over paard en hebben, hebben. Jawel, volgende week is de Kamasutra beurs weer in... Utrecht in de ja-beurs, dat, oh, nou ja, dat, dat is toch alleen maar kijken naar speeltjes... en beelden en allerlei rare kleding uitproberen. Nee, je kan er ook seks hebben. Gemeente Utrecht, die heeft daar uh, ja op gezegd. Want het is geen prostit prostitutie wat daar wordt bedreven. Want je, je betaalt er niet voor. Het is gratis. Je hebt daar een soort swingerscafé. En daar gaan mensen naartoe. daar kunnen mensen tegen betaling ook kijken. En mensen kunnen er ook seks met elkaar hebben. Ze hebben via internet allerlei afspraakjes al gemaakt... Wow, en, uh, klinkt vind spannend. Ja, mensen van de Kistenunie hebben echt zoiets van: Kamma Sutra beurs? Wat is dat eigenlijk ook? Ja. Kan mijn sutra? <laughs> ja. Nooit van gehoord. Nou, die waren echt, die op de achter te poten gewoon. Ontzet waren ze. Het. ze waren ontzettend. Ontzettend. Hoe kan dit nou gewoon? Dat kan in de ja-beurs, een openbare ruimte. En hebben andere mensen daar last van? Nee, het is een, een swingerscafé. Is, je hebt ook een dark room daar. Nou, ze gingen er echt van alles aan doen om dat tegen te werken. Maar de gemeente Utrecht heeft zo gezegd: van, ja, dat mag gewoon. Het is een afgesloten ruimte. Andere mensen hebben er geen last van. Uh, het is vrijwillig. Er wordt niet voor betaald. Dus het is klaar. Alleen mensen dan weer uit de, de seksindustrie. Uh, die hebben daar wel eens geprobeerd een, uh, een, een parenclub op te richten. Die hebben zoiets van. Ja, maar dat vind ik on, uh, uh, oneerlijke ja, is een valse concurrentie. Oneerlijke concurrentie. Ja, ja. ja. Dus die, hadden ze, nou, die gaan er ook tegen in het geweer. Dus uh, ik ben erg benieuwd. Maar het schijnt dus al jarenlang gewoon aan de gang te, gaan, aan, aan gang te zijn. daar bij de Kamasutra beurs Had jij ook niet gelijk dat je ook wegfantaseert bij zo'n dark room? Dat je denkt van. Wat raar, hè? Hoe groot is die kamer? Is het dan ook echt zo donker dat je niemand ziet? Maar dat je dan hier en daar wat hoort en zo. Weet je? Dat is natuurlijk wel heel erotisch. Ja, het, dan hoor je naast dat... je hoor je echt zo, oh, weet je wel, gezucht en gedoe. Dat je denkt van, oe, wat gebeurt er allemaal? Het, kan je misschien, het lijkt me voor vrouwen eigenlijk de ideale oplossing. Die kunnen zich gewoon. He, nergens. Die kunnen niet afgeleid worden. Nee, en maar ze schamen zich ook nergens voor dan op dat moment. Nee, dat is misschien wel goede En je voelt gewoon met je handen van nou, dat voelt goed. Of. Uh, nou, en dan, uh, en dan uh, maar ik vind wel dat moeite is dan wel weer van het veilige vrijen. Dat is natuurlijk altijd wel weer ja. een, een probleem. Maar volgens mij wordt daar Want als wel Als jij gewoon niet weet wie het is en uh, uh, dan kunnen ze wel zeggen van ja hoor, er zit wel zo'n uh, ding omheen. Ja, uh, <laughs> eerst even voelen hoor. Ja, ik doe alleen het plastic randje <laughs> van de condoom eromheen. omheen. De rest heb ik eraf gehaald. <laughs> <laughs> ja, nee, maar dat ik bedoel, dat, dat is uh, ja je veiligheid. Maar daarom kan je het misschien beter over niet doen. Maar het, het, ik vind de fantasie erover. Die is fantastisch. Ja. Maar ik denk om het echt daadwerkelijk te doen, dat het weer uh, ja, een stuk toch, minder leuk ja, is. Ja, het is een heel andere stap. Het fantaseren weer. vind ik inderdaad... Het uh, is toch best georganiseerd dan, hè? Om het uiteindelijk te, te gaan uh, doen allemaal met z'n ja. allen. Maar in ieder geval, dan, ja, mocht je het nog niet weten... dan kan je daar tegen naartoe komen. Soutera Beurs volgende week in uh, Jaarbrugs in Utrecht. Nou, nou dan, dan ken ik, ik, ik hier twee mensen die hier helemaal niet heen gaan. Nee? Dat is gewoon een echt paar en die... Uh, uit het dorpje Argo van in het midden van Turkije. En die zijn namelijk 90 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd. 90 Abdullah jaar. en Elif. Abdullah is 112, huh? Elif is 110. En uh, het stel heeft elkaar leren kennen in, nog in de Ottomaanse tijd. Dus voor de stichting van de Turkse Republiek in de jaren 20. En ze hebben naar eigen zeggen zijn ze uit liefde getrouwd. Dus dat is nou, heel leuk. Ze hebben 10 kinderen gekregen en een heleboel achterkleinkinderen. totaal 113. En ze hebben tijdens het interview elkaars hand niet losgelaten. En ze geloven dat het geheim van de lange relatie is dat ze elkaar altijd hebben lief gehad en vertrouwd. En het gezonde Eetendorp dorp is uh, dus uh, de oorzaak van hun hoge leeftijd, zeggen ze. En ze wonen met hun jongste zoon, wonen ze nog samen, maar die is inmiddels al tegen de zeventig. <lacht> Geweldig. Ja, die, die er woont toch zullen... een zoon samen? <laughs> ze woont, nee, ze woont nog, er woont nog een zoon thuis. <laughs> die is 70. Die is even... Heerlijk. 90 jaar getrouwd. Nou, vind je dat niet geweldig? Ja, het is echt geweldig. gewoon ja. echt. En als je dan gewoon echt bij elkaar gaat, denk je denkt... Jezus, dit heb ik op de wereld gezet. Dit, ja, dan komen dat... al je achterkleinkinderen al die en kleinkinderen. Kinderen... 113. Oh mijn god, wat, wat, wat milieubelastend zijn die twee geweest. Nou, Volgens mij hebben ze daar in Turkije... zeker in die, die eerdere tijden... hadden ze daar helemaal geen luimers en zo. Nee, oké. Okay. Oh, ja, ja precies. dat hebben ze gewoon zo. Het is dus zo warm, dus ze liggen gewoon. Uh, ja, nou is positief een Heerlijk. Nou, het is wel een uitdaging om 19 jaar met elkaar uh, door te brengen in de oh, nog? Nou, ik viel. ga het niet redden. Nee, ik, ik ga het ook niet redden. Nee. Dat, dat, dat, nee. Goed, uh, Temple of Trap is een beetje uit Australië. Ze zijn doorgebroken met Sweet Disposition. En we hebben ooit die andere single ook wel eens van ze gedraaid. Dat heet namelijk The Last Love. Maar dit wordt dan weer echt de goede nieuwe single. Die heet Fader. All the colors, they stay true Around your lips and hair We had a chance Expirato. En let me go crazy on you. Ach, even een rustig moment in de show. Maar je had vroeger ook zo'n nummer dat heette Crazy on you. was door een vrouwenband. Dat vond ik zo'n lekker nummer. Dat klopt, dat was niet Cloud of zoiets? Ja, ja, ja, volgens mij. Voor wel. mij was het Cloud of zoiets. Vond ik echt, uh, echt helemaal gaafse gek nummer. Heb je die nu nog erg? Gek. Dan je wel een keer Jolanda jolandekeus want ik heb die, die heb ik gewoon zelf niet. Ik zal eens kijken in mijn stoffige single-collectie. Echt, dus ook plaatsen. met scheurende gitaren en uh, woe, echt van die wilde wijven. Heerlijk. Ach, nou dan, spreek me power. wel. Gullpower. Gullpower, de vroegere Gullpower uit de jaren zeventig. Daarvoor hadden we trouwens niet Templar Traps, zoals ik beloofd had, maar dat was een hele andere plaat. Ja, dat klopt helemaal niet. Het was uh, Ambling Alp van Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nee, nee, yes sir. Oh, dat dus is niet, niet onze yes sir rapper. Nee, alsjeblieft. Wow. Ja, die vind ik ook niet zo. Maar nee. ja. Nou, even wat leuke berichten. Een man die ook gek ging op zijn vrouw was een 32-jarige man uit Leeuwarden. Hij heeft gisteren namelijk zijn vrouw over het balkon gegooid. Daar huh? nou, was ze zo klaar mee. Hup, over het balkon. En daarna gooi je ook de er keer. eruit, zei hij. Die fiets, die fiets van jou neem je ook maar mee. De stomme ding. ze altijd al binnen een huiskamer. En een tuinstoel, hier, je tuinstoel. Om lekker buiten te zitten. En daarna ook nog een keer de asbak, want ze rookt, dan zijn een en de vrouw liep er bij hoofdletsel op. Maar die politie. asbak vielen met die punt op de hoofd, zeker? Ja. Oh. hele asbak gekregen van mijn oma, helemaal stuk. En het, het tweede had waarschijnlijk uh, vermoedelijk ruzie in de relationele sfeer. Ja, ja maar anders over. Oh, nou over zijn faile onderbroeken, die zijn niet op Ja, en die gooide hij niet naar beneden, dat vond hij gênant natuurlijk. Nee, al die sportvlekken erop. Oeh, ja. Nou, het in staat, de... staat alleen niet bij hoe hoog. Dat had ik wel willen weten. Ja, misschien wonen ze gewoon in een bungalow, weet ja. je. Ja. Goed. Uh, in Rusland zijn Russische hackers erin geslaagd om in hartje Moskou pornografische beelden te tonen op een heel groot reclamebord. De beelden waren ongeveer 20 minuten lang te zien. En de expliciete beelden die in plaats van de reguliere advertentie werden getoond, zorgden echt voor de nodige verkeersopstoppingen in de toch al drukke hoofdstad. Het scherm was namelijk ook 9 bij 6 meter groot. Hatsiki, ja, en volgens een woordvoerder van de beheerder van de schermen zijn de hackers erin geslaagd ...om een normale reclame dus te vervangen door porno. En er wordt nu gekeken hoe de schermen... ...beter beveiligd kunnen worden. En wie erachter zit, dat is niet duidelijk. Maar volgens de beheerder zou het gaan... ...om concurrenten of om cyberhooligans. Oh, dat is een mooi woord voor Gallagje. Wow, cyberhooligans. Maar ik vind het ook wel zo... Van, ...dat je gelijk verkeersopstoppingen krijgt. Dan zit iemand gewoon te kijken van... Uh, uh, ...ja, smirren of vodka, lekker. oplossing Wow, Dan oh. heb je een beetje een formaat, hè? Ja. Zes bij negen meter, ja. alsjeblieft. Dan is echt elke Dan Kan je inderdaad dinge... je hele lijf erin stoppen. Uh, de, de politie heeft donderdagavond in Den Haag een 57-jarige man aangehouden... die ervan wordt verdacht poederbrief te hebben gestuurd naar een bedrijf in Den Bosch. En uh, drie medewerkers van dat bedrijf raakten onwel. Maar de poederbrief bleek onschuldig plantaardig middel te bevatten. En uh, ja, die hadden gewoon... Uh, Hypochondria, -hypo ze weet. Ziekte van hypochondria. Ik denk, de poederbrief. Oh, dat moet ik helemaal naar. Nog emotioneel zijn ze onwel geworden, maar er was niks aan de hand. En uh, de man is aangehouden, weet ik veel allemaal. En goed, ze moesten zelfs nog in quarantaine ook. Vijftien medewerkers van het bedrijf. Oké. Okay. Maar wat doe jij nou? Als jij als jij ook een, dan, een brief ontvangt, en zit poeder in. Ga je het dan proeven? Ik doe even met mijn uh, pink. Even maar sta je ervoor dat of het dus uh, strychnine of arsenicum in poedervorm is of zo? Ja. Ja. Jammer. Dan moet je het niet proeven. Dus niet doen dus. Nee. Want je hebt de neiging om gelijk... Ja, misschien is het wel cocaïne. Weet ja. niet. Kan ook. Maar ik zou het niet doen. Nee, dat is wel waar. Maar dat ja, is zo... Dat... Even ook voor jullie luisteraars. Dus niet proeven. Ik weet niet waar het automatisme ook vandaan komt. Ook niet snuiven. Zo... Maar breng het even gewoon naar de politie... en dan laat, laat hun maar risico nemen. Ja, maar... de politie. Er zit handelen in, man. Ik denk Martijn van... Hup, dichtplakken en fototje uh, fotootje op Marktplaats. Oh ja, denk kan ook. Kan ook. Uh, een envelop met verrassing. Voor 10 euro kan je hem ophalen. Is niet getest. Er is geen testding bij me. Um, wat zullen we eens doen? Ach, de Collectico's uit België lijkt me wel weer leuk. Humble and Crumble. You sunk my back. een beetje uit België vandaan. Er komt zoveel leuke muziek uit België vandaag. Ik vergeet Nederland soms helemaal. Nee, Nederland zit ook leuk een beetje onder andere Going Back to the Zoo heten natuurlijk. En ook Mors komt uit Nederland. Al van die bandjes die de wereldrijd door het poest. Alleen vind ik het wel wel jammer dat je dan soms wel weer over, wordt overvallen De Bluff! de Bluff? de Bluff! In die bluff in die uitzending. Hou eens op! Gat, <laughs> daar schrik ik zo van gewoon. Doe dat nou niet man. man. Ja, ik ben geen fan van Bluff, maar er zijn er wij, Die zijn er helemaal wouds van. Oh, zo diep ook allemaal hè. Ach, gaat erop. Allemaal voor die hele diepe teksten hebben ze altijd. Ja, nou, nou, sorry. Iedereen zijn eigen smaak. Oké. Okay. Ja, soms in, geen uh, smaak hoor. Ik maar... ben je gaan lezen. Een taxichauffeur in New York heeft een handtas gevonden... Ja. met meer dan 21.000 dollar aan cashgeld. Dat was even vertellen. En nog duizend dollars aan sieraden. En hij heeft die teruggebracht naar de rechtmatige eigenaresse... Hij verklaarde zijn daad door te zeggen dat zijn moeder hem altijd had voorgehouden van dat hij eerlijk moest zijn. Hou mijn handtas vast. Ja, ik hij zegt, ik ben blut, maar eerlijk. Al dus de 28-jarige Mohammed Moukal Asadoujjaman en Felicia Litieri uit de Italiaanse Pompeië. En zes van familieleden namen dus op kerstavond twee taxis. En uh, ja, die 72-jarige dame, die liet dus bij de aankomst haar handtas in de taxi liggen. Ik neem wel aan dat die man toch minstens wel... Uh, 1000 of 2000 euro aan of dollar aan, uh, aan, aan prijzengeld heeft gewonnen. Hoe noem je dat? Kindersland. Uh, ja, uit ja. Pompey kwam hij. hij uh... Is het nog steeds van die bedolven stad? Komt de daar vandaan het geld? Is het hele oud geld? Of is het... ja, nee nee nee nee nee nee. Deze nee, dus van was niemand hè? Oh jij, Nee die, die dame kwam uit Pompey ja. Jij. Die daar die was dus gewoon een keer uh, een, een week in Amerika of zo en die. Uh, ging op kerstavond dus naar van Manhattan naar Penn Station. En uh, toen liet mevrouw Letieri aankomen naar uh, haar handtas in een taxi liggen. Hè? Ja, je hebt iets met Italiaan, dat is duidelijk. Ja, ik oh, ja, vind ik wel heerlijk. Ik heb gisteren een hele DVD van Eros Ramazotti gehoord. Dus uh, ik ben weer helemaal in uh, Laat een Italiaanse Italiaan. sfeer. Laat een Italiaan maar aanbellen nu. Dus vanavond ga ik macaroni eten, misschien wel. <laughs> dat komt voor elkaar allemaal. Nee, over Pompeii ook, uh, of tegenstijdig berichten dat Ja, de, de stad werd overvallen door. De Cificius, dat is helemaal niet waar. Het schijnt dat, dat er al een week van tevoren werd aangekondigd dat, dat die ging uh, uh, erupten. En dat mensen ja. die daar gevonden zijn, dat er gewoon zwervers. Die zijn gewoon blijven hangen. Dat is allemaal onzin. Al die verhalen van dat, is, dat het allemaal zo snel is gegaan. Dat was altijd het spannende verhaal achter Pompei. Ja, maar er was dat gewoon was enorme waar. asregen he, die erover ging. Maar ik ben, ja. nog, ik ben geweest in Pompei. En. Nou, ik vond het wel een hele aparte ervaring. Want... Ik moet het nog steeds naartoe, ja. <coughs> ja, moet je gewoon een keertje doen. Maar wat ik iets, gewoon uh... wel gaaf vond. inderdaad... dan zie die mensen zitten dus helemaal in elkaar... en dan is al die as eroverheen. De, de mensen zijn vergaan. En dat ze daarna dan naderhand laat ze gewoon... dat gat laat ze gewoon helemaal vollopen met, uh, met een of andere uh, gips of zo. Ja, ja. En dan hebben ze precies die gestalte te pakken. Nou, dat vind ik toch wel heel apart. Dat is toch wel apart. Wat ik ook wel apart vond... dat Geert Wilders... die toch een beetje als een klein verwend kind... uit de rechtszaal vandaag kwam. Ik vond het koud. Niemand keek me aan. Ja. Ja, ik vond het echt koud. Maar wat, hoe, hoe zie je nou je, je toekomst? Dan denk je dat je, dat je, dat je wel verhaatzaai kan voor, worden veroordeeld. Nou, ik vond het koud. En niemand keek me aan. Ik denk, nou, man, ja. get a grip. Even op de inhoud. Nee, hij bleef maar hangen dat het koud was. En toen uh, zijn... Uh, uh, advocaat heeft natuurlijk ook een hele goede. heeft Bram Moskowitz in de arm genomen. Die zei van... Ja, ik kan me best voorstellen... Als je als eerste, eerste keer ook te eens in zo'n rechtszaak komt... Dan word je toch overmand door emoties. Die, ja, ik sta er wel echt voor nu. Dus die, die beschermen me een beetje. Maar ik had echt Wat een verwend kind. Die gewoon Geert Wilders. <hums> nou, laatste plaatje voor, voor negen uur. Straks uh, komt echt het belangrijke nieuws. Ja, echt waar. We gaan het goud zoeken.